7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS journaal. Het personeel van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer krijgt deze maand toch het volle salaris. Dat is mogelijk door nieuwe afspraken met de zorgverzekeraars, schrijft het ziekenhuis op zijn site. Begin deze week liet het, het Langeland weten dat de medewerkers maar de helft van hun salaris plus de jaarsuitkering zouden krijgen. De rest zou in januari volgen omdat het ziekenhuis grote financiële problemen heeft. De vakbonden protesteerden tegen dat besluit en riepen het personeel op om ook bezwaar aan te tekenen. Die druk van de bonden heeft geleid tot het alsnog uitbetalen van de salarissen voor het eind van het jaar. Dit jaar zullen minder mensen vuurwerk kopen. De verkoop zal met ongeveer 9% dalen naar 22,5% blijkt het onderzoek. Mensen die wel vuurwerk kopen geven er ongeveer net zoveel uit als vorig jaar, gemiddeld 60 euro. Het vuurwerk wordt steeds vaker aangeschaft in een bouwmarkt. De verkopen via een vuurwerkspecialist zullen flink dalen ten opzichte van vorig jaar, voorspellen de onderzoekers.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 Morgen opnieuw grijs en regenachtig bij maximaal 7 graden. Dit was het NOS-journaal. AMB Verkeersinformatie. Er staat nog een handjevol files. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden een ongeluk. De weg is weer vrij, maar er staat nog wel 2 kilometer file. En verder in de richting van Amersfoort op de A1 tussen Knopend Eemnes en Eembruggen ook 2. Een ongeluk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Ippenburg en Delft staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht bij Delft. En er is een ongeluk gebeurd op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Bij Utrecht loopt het vast. Tussen het knooppunt Lunette en het knooppunt Rijnsweer staat 2 kilometer. Er is daar maar één rijstrook open. De Libris Boekhandel pakt uit met een grootse kerstaanbieding. De Kobo Mini E-Reader. Van 79,95 voor 49,95. 49,95? Dat is wel een heel klein prijsje voor deze complete en lichte e-reader. De persoonlijke no-nonsense aanpak van Hof Horneman Bankiers. Uw vermogen is het waard. Kobo Mini. Nu 49,95 bij de Libris Boekhandel. Op is op. Alleen als wij het kennen, beleggen we erin. Hof Horneman Bankiers. Uw vermogen is het waard.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 Dit is Radio 1, VPRO, Brands met boeken, Wim Brands. Ja, welkom. En Dit is de laatste reguliere uitzending van Brands met boeken dit jaar deze decembermaand. Volgende week vrijdagavond, de laatste vrijdagavond in december... is hier namelijk een van de NTR. Dus de laatste brandsmet met boeken op de radio dit jaar. Wat heb ik besloten? Heel simpel het volgende. Dit is de maand van de lijstjes. NSC Handelsmat publiceert vandaag bijvoorbeeld in de boekenbijlagen... twee pagina's met lijstjes. Favoriete boeken van de besprekers... Dan heb ik zelf een groot verhaal over lijstjes... en uh, de vervelende kanten van lijstjes gepubliceerd in de VPRO-gids. Dus ik dacht, ik ga vanavond niet met lijstjes komen. Maar ik had wel besloten vorige week om een schrijver te gaan uitnodigen. En dat heb ik niet aan die schrijver zelf verteld, van wie... Ik vind dat hij het beste boek van dit jaar heeft gemaakt. Nou, er waren verschillende gegadigden om dan uit te nodigen. Ik ga geen lijstje maken, hoor. Maar denk aan Thomas Rozenboom, die een mooi boek schreef. Ook de jong. Eh, zeker een eh, kandidaat ook. Maar ik heb besloten om Peter Terin dan uit te nodigen. En hij schreef Postmortem, waar hij dit jaar ook de ACO-literatuurprijs voor kreeg. Arjen Fortuyn. Noemt hem ook vandaag in NRC Handelsman in de boekenbijlagen in zijn rij, rijtje. En zegt de meeste literatuur gaat over de macht van de verbeelding. Misschien gaat dit boek post mortem wel over de onmacht van de verbeelding. Nou vind ik het juist dat Fortuyn uh, Peter Terin in zijn lijstje heeft opgenomen. Maar die kwalificatie, de onmacht, is nu misschien wel niet de reden dat ik je heb uitgenodigd. Welkom. Dank. Want dit boek, en daarom zit je hier... Ik had je dus inderdaad niet verteld waarom ik je had uitgenodigd. Maar goed, dat weet je dan nu. Ik hoor het, ja. dit, dit boek blijft door je hoofd spoken om verschillende uh, redenen. En dat is heel mooi. Ik ben nu heel lang aan het woord, dadelijk komen er hele korte bondige vragen. In deze tijd, die wordt gedomineerd door media, zeg maar, die ons eh, trakteren op bultruggen en, en noem maar op, die voorbij huppelen. We huppelen van hypeje naar hypeje. Is het toch mooi om ook de macht van de literatuur af en toe te voelen, die te denken geeft en dan na lezing van het boek nog vele weken te denken geeft. Postmortem, Peter Terin. Laten we eens beginnen met... Want ik zei over de macht van de literatuur, over de ontdekking van de literatuur. Want jij was hoe oud? Ik toen je was, voetien... uh, <coughs> ik was bijna 23 al. Ja, dat toen je echt al een beetje laat. Je was geen lezer. Ik was geen lezer, nee. Uh, maar het is wel gekomen met, uh, met het lezen van een boek. Um, ik uh, ik werkte als salesmanager voor een Vlaams bedrijf dat uh, marmerproducten. Probeerde te slijten in Engeland. En, uh, dus mijn werk was om heel veel architecten te zien en daar heel veel mee te babbelen. Want dat was een beetje de periode, begin de jaren negentig, van de shoppingmalls. Er werden overal shoppingmalls gebouwd en uh, die moesten bekleed worden met, uh, met stenen. En daar moesten stenen inkomen om te wandelen. Enfin, dat, was dus, uh, een, een, uh, dat was dus mijn werk. En um, ik zat veel op hotel. En uh, ja, ik verveelde me steen dood. Ik was ook ongelukkig hoor, in die job. Dat was niet de job van mijn leven, uh, zeker niet. Ik was een beetje op de dool. Uh... Je was voorbestemd om wat te worden? Nou ja, volgens mijn uh, studie, uh, of volgens mijn talent dan... om uh, ingenieur of, uh, of zoiets te worden, ja. wiskundige of een wetenschapper. En wat voor partijen marmer moest je verkopen? Hoe groot? Oh, Dat waren ettelijke duizenden vierkante meters, ja. Nou, dat was, dat was uh, heel ernstig werk, hoor. <laughs> uh, maar uh, toen las ik een boek uh, op een gezegende nacht. Ik denk dat het de nacht van 18 op 19 september was. En uh, dat was uh, de donkere kamer van Damocles. Ik vond het dan ook heel frappant. Van Hermans, ja. De, frappant dat, de dag toen ik de alcohol kreeg, de dag nadien begon in Nederland... Uh, Nederland leest die actie met de donkere kamer en dat vond ik ja. Dat was ja, dat was verhaald. dit jaar het uitgekozen boek. Ja. ja. En goed uh, toen ik het boek gelezen had, uh, wist ik dat ik mijn leven zou moeten veranderen. Dat ik iets gelezen had uh, van een man door een man geschreven die kennelijk met dezelfde blik naar de wereld keek. En uh, ik voelde mij uh, dus voor het eerst en dat zal misschien pathetisch klinken, maar voor het eerst voelde ik me niet alleen op de wereld. En uh, nou ja, s morgens heb ik, uh, heb ik dan mijn, uh, mijn baas gebeld. Heb je het boek in één ruk uitgelezen? Ja, ja. Heb je baas gebeld die ochtend? Dan De zit volgende, je op een hotelkamer, ochtend, ja. Ja. Uh, ja, toen heb ik mijn baas gebeld en hij zegt dat ik uh, dat ik schrijver zou worden. Ook zo, letterlijk? Ja, ja uh, goed, dat is toch het verhaal dat ik intussen blijf vertellen. Of heb zit je dit, dit voorzien? Uh, ik, ik zou het niet weten. Ik zou de man moeten contacteren om uiteindelijk zeker ah, te weten. Maar je hebt hem gebeld? Maar Ik heb hem in, in elk geval gebeld. En, uh, en hij zegt dat ik me in ons ja. En Wat had je toen? Wat stond je voor ogen? Wat dacht je toen? Niks. Ik wou lezen en ik wou schrijven. Dat was het enige wat ik wou doen. Um, ik was... Uh, Natuurlijk ook jong, hè. 23 is niet oud. In die zin dat ik geen verantwoordelijkheden had. Ik had geen vrouw, kinderen, huis. Dat had ik allemaal niet. Um, ik had alleen een, uh, een, bedrijfswagen, een mooie bedrijfswagen en een uh, visakaart. Um, dat was uh, wat ik dus achterliet. Wat voor milieu kom jij? Uh, arbeid. Mijn ouders zijn uh, fabrieksarbeiders geweest. Heel hele leven. Geen boeken in huis? Geen enkel boek te bespeuren, nee. En tot je... Dat boek van Hermans las ook nooit de aanvechting om heel veel literatuur te lezen? Nee, omdat ik dus altijd in die wetenschappelijke richting gezeten had. En, uh, ik, ik had zelfs een ingenieurstudie aangevat. Um, maar ja, ik zat uh, op kamers in een heel mistroostig stadje in, uh, in West-Vlaanderen, Kortrijk. Um, nu is, dat al wat, is die stad al wat aantrekkelijker geworden. Maar, maar toen was dat werkelijk ja, ja, om heel erg uh, zwaarmoedig van te worden. Zat ik te veel op uh, café uh, in de stationsbuurt. En dat, dat liep verkeerd af. En toen, uh, toen ben ik die studie gestopt. En uh, ben ik een, een ja, soort commerciële uh, opleiding gaan volgen. Hè. Dat, was, uh, dat duurde maar twee jaar. Dat was lekker kort. En uh, daarna heb ik uh, de reclame gewerkt in verzekeringen. En noem maar op, al van die... Wat? Die... die... Avond en nacht, dat je in Engeland de Donkere Kamer van Damocles leest. Wat trof je zo? Um, dus die blik, hè, dat ik, ik was niet alleen, ik, ik kwam thuis, het was echt een gevoel. En jullie kennen allemaal het boek hè, intussen. Um, het is geen vrolijk boek, uh, maar toch voelde ik, nou, ik voor dat. Laten de mensen die het boek niet kennen? Nou ja, het, het speelt uh, een Tweede Wereldoorlog, een stuk en, en een stuk na de bevrijding. Nederland en uh, het toont eigenlijk heel mooi aan dat um, nou ja, de, de hoofdpersoon stelt enkele daden van verzet... Uh, ...om iemand anders een plezier te doen als het ware, wordt daarin meegesleurd in die maalstroom van, van daden... ...en uh, ja, na de bevrijding blijkt dat zijn daden ook helemaal anders kunnen geïnterpreteerd worden. Ze kunnen ook echt als een daad van collaboratie gezien worden. En die... Die schizofrenie in, in, in, in, in de werkelijkheid, dus de, de onkenbare werkelijkheid, um, ja, dat, dat herkende ik ergens. Dat was voor mij een, uh, een, een, een Joyceaanse epifanie. Dat was, uh... Oplichting, ja, je ja. staat ergens en je wordt getroffen door ja, iets. Ja, ik word getroffen. Ik was Paulus en ik werd uh, neergebliksemd en viel van mijn paard. Nou ja goed, mensen die nu luisteren en die zeggen ja dat zal wel, die, die kun jij dan antwoorden? Altijd... Ja dat weet ik, want ik heb ontslag genomen en ik ben ja. gaan, gaan, gaan, ja, ik, ik gaan schrijven. Heb, ik ja. heb vijf jaar, vijf, zes jaar heb ik, uh, ik ben terug verhuisd, ik ben dan naar Gent gaan wonen. Uh, en heb een part-time job uh, gezocht, uh, handenarbeid, simpele, simpele dingen. En dan kom je al snel in de horeca uit. En uh, ik heb uh, vijf, zes jaar in stilte gewerkt aan, nou goed, aan kortverhalen, veel kortverhalen. Ik, ik denk dat ik er een stuk of vijftig, meer dan vijftig geschreven heb in die periode. En um, via een verhalenwedstrijd, dus na vijf, zes jaar, via een verhalenwedstrijd uh, ja, werd mijn verhaal bekroond. En niet veel later uh, lag er een brief uit Amsterdam op de mat. Um, of ik nog meer verhalen had, want... Die mensen wouden dat uitgeven. Wat heb je van Hermans geleerd? Wat heb ik van Hermans geleerd? Dat is een... Uh... Daar heb ik zelf niet zo, niet zo goed zicht op, denk ik. Wat ik van hem geleerd heb. Wat ik wel altijd doe, is... Als het minder gaat... Hè, als het uh... met, een, met een boek van mezelf minder gaat... Of als ik zo drie, vier boeken na elkaar gelezen heb... Die mij niet echt kunnen boeien... En dat ik het weer nodig heb om, om, om gestimuleerd te worden... dan neem ik een boek van Hermans vast. En dan lees ik twee pagina's en dat, dat volstaat eigenlijk. Om me weer op gang te brengen. Want wat vind je dan zo bijzonder? Ja, het zijn, zijn taal, zijn precisie, zijn... Um, ja, het, het zijn... Ja, ik vind dat Nederlands van hem heel mooi. Um, ik weet dat niet iedereen daar zo over denkt. Maar ik, ik vind het heel mooi. Ik vind het, het heeft iets... Um... Um, ik vind het het mooiste Nederlands dat er bestaat. Een beetje mechanisch Nederlands. Dat, dat zo'n beetje scharniert in de commas. En uh, ik hou daarvan. Ik hou van die mechaniek van zijn, van zijn taal. Jij bent niet iemand die ik s'nachts wakker moet uh, tetteren met uh, Guido Gezellen, bijvoorbeeld. Nee, nee. Ja, West-Vlaming ook natuurlijk. Ik ben een West-Vlaming. Daarom? Maar, uh, nee, nee, niet echt. Hermans is bij jou, over en, en, en dan stappen we zo van Hermans af, in een ander opzicht ook niet heel veel. Want Hermans was iemand die typemachines uh, ja. verzamelde. En ik ja. hoorde, uh, weet jij. hoeveel heb je er? Uh, een, een kleine vijftig intussen, ja. En dat zijn Olivetti's? Alles, uh, Amerikanen ook, Royals en Underwoods en... En, en je, je schrijft ook nog steeds op een typemachine. machine? Ja, ik ben, ik, ben, ik ben niet echt een verzamelaar. Uh, Hermans was meer een echte verzamelaar... die allemaal rare exemplaren wou bemachtigen. Uh, vooral dan nog negentiende-eeuwse dingen. Um, ik, uh, mijn benadering is helemaal anders. Um, ik was op zoek naar iets om dus niet meer... om verlost te worden van mijn computer... Uh, niet van mijn computer aan zich, maar dus van internet, van Facebook, van dat wilde wat je. heb je allemaal. Ja. Wanneer heb je dat besloten? Een jaar of drie terug. Had je Facebook en al dat soort dingen? Uh, toen had ik dat nog niet, maar ik, ik, uh, ik merkte wel, met dus twee kinderen. Die, uh, mijn dagen waren heel kort, dus ik moest heel geconcentreerd <coughs> werken. En ik merkte dat ik uh, nou ja, veel te weinig. Uh, de dagen vlogen voorbij zonder dat ik werkelijk iets, iets gepresteerd had. En um, het begon eigenlijk na de bewaker... toen ik de bewaker af had en ik begon... een Je vorige boek, ja, ja. En ik begon opnieuw te schrijven... Dan, dan paste het lettertype op mijn computer niet meer. Versta je? Ik kon niet schrijven in dat lettertype van de bewaker. En uh, op zoek gaande naar een ander lettertype dan... Uh, kwam ik uit bij de uh, American Typewriter, het lettertype, het vond. <tieks> en... Um, Intussen had ik een vriendschap aangeknoopt met uh, Dirk van Weelden... die uh, ook een, een verzamelaar is en die ook op typemachines op werkt... En een, en een blog geeft waar hij dus uh, iets typt op een blad papier, zijn, zijn tekst... en dan een foto van neemt en zo publiceert op het net. En ik vond dat heel mooi en ik vond dat, ook, dat werd ook heel persoonlijk die, wat hij schreef. Net doordat je zag dat hij zo getikt had op een typemachine. Dat maakte het op een of andere manier persoonlijker. Enfin, ik, ik, ik, ik speelde dan met het idee van... misschien moet ik gewoon, in plaats van American Typewriter te gebruiken... misschien moet ik gewoon een typemachine aanschaffen... en die computer uit mijn bureau weren. En uh, Dirk heeft mij dan uh, een paar suggesties gedaan... waar ik moest op letten, waar, waar ik moest op zoek naar gaan... omdat ik wist daar niks van. En al heel snel merkte ik dat dat uh, een fenomenaal resultaat had. Dat, uh, nou ja, mijn... mijn, mijn uh, productiviteit uh, ja, verdubbelde, denk ik. Ik, ik heb het niet gemeten of geteld in woorden, maar het, het alleen met die machine zijn, die dus niets anders kan dan schrijven, uh, het geluid waarin je, ja, waarin je door meegesleurd wordt om nog verder te doen, om niet op te houden, um, ja, dat is echt geweldig. En vroeger, toen ik op computer werkte... Met een tekstverwerker dus. Eigenlijk iets wat je pas moet doen als je al tekst hebt. Maar goed, je begint te schrijven. En halverwege mijn zin was ik al bezig om die zin te verbeteren. Om die zin anders te schrijven. Ja, want dat kan op die computer. Dat kan, ja. dat kan. En ik, die, die vorm van constipatie. <lacht> uh, dat is een constipatie. Dat is een soort van literaire constipatie. En daar ben ik nu gelukkig van af met die type machine. Ja. Denk je ook dat je, be dat je ook beter schrijft. Op die type machine In termen van goed of, of beter, slechter, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik anders schrijf. Ik weet niet, ik weet niet als de lezer daar uiteindelijk iets van merkt. Dat, dat, dat kan, daar heb ik geen zicht op. Maar uh, ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar de tekst komt op een andere manier tot stand. En een, een veel... Uh, op voor mij een meer bevredigende manier... en ook een snellere manier. Eigenlijk. Ik kan me ook voorstellen, als je achter die teammachine zit... ik herinner me nog wel, ik doe het niet meer hoor... maar ik had er heel lang ook ja. natuurlijk wel één... en twee zelfs... dat je dan ook voordat je ze zin maakt even nadenkt. Want ik wil niet de hele tijd corrigeren. Dus dan moest je nadenken. Oh ja, maar dat, dat corrigeren doe ik eigenlijk ook niet hoor. Ik, ik blijf gewoon tikken en... Um, als ik denk iets te hebben, dan corrigeer ik met de pen. Dan tik ik, dan tik ik het gewoon overnieuw. En... Um, Daarna, als ik uh, heel wat stukken heb, dan uh, tik ik nog eens en zet ik alles achter elkaar. En dan scan ik het, uh, uh, leg ik het op mijn scanner. En op elke kopieapparaat of scanner zit een, een softwareprogrammatje uh, om. Uh, Hoeveel te... heb je er? Want dat zijn meer dan 50, hè? Ja. Nee, ja, zo ongeveer 50, ja. Maar, dat maar die, is, die werken dus allemaal, dat was eigenlijk de oorsprong. Ja, dus ja. Jouw vraag was, uh, dat, ik, ik uh, verzamel uh, maar machines die echt werken. Ja, anders, precies, anders maar je een, kunt ze niet alle 50 tegelijk gebruiken. neem ik Nee, ja, dat dus zou ik heel graag doen, maar dat lukt niet. Nee. Het is ook, een, het is ook een, een, een verzameling geworden. Dit is overigens Brands met boeken op Radio 1. En ik praat met Peter Terin, postmortem schreef die wat mij betreft... De mooiste roman van dit jaar. Hij kreeg er de ACO-literatuurprijs voor. En we begonnen over Hermans. En We zitten nu bij de typemachines die hij verzamelt. En de Hermans ook. En Ik sla nu het boek even open. En dan gooien we Hermans de deur uit. Want je hebt nog één keer... Ja, maar dit is een citaat van hem. Uit de herinneringen van de Engelbewaarden. We zijn niet wie we zijn. We zijn wat de wereld van ons weet. Waarom heb je dat als motto genomen? Omdat het zo goed paste bij het boek... Um... Ja, dat, dat, dat, dat, dat vat eigenlijk het hele boek samen. Hè, want um, dat is trouwens een citaat van de duivel. De duivel zegt dit um, in het boek. Um, en dit is nu net wat ook mijn hoofdpersonage... Hè, dat is een idee dat hij krijgt voor, voor een, nieuw, een nieuw boek. Over een bekende schrijver zal hij een boek schrijven. En die bekende schrijver ontwikkelt een fobie voor zijn eigen biografie. Want hij heeft een dochtertje van bijna vier... En hij maakt zich de bedenking, overkomt mij morgen iets, dan zal mijn dochtertje geen bewuste herinneringen hebben aan haar vader. Zij zal een andere vader krijgen, een vader opgetrokken, een composietvader allemaal opgetrokken uit kleine indrukken van andere mensen die allemaal over hem iets vertellen of zeggen of enzovoort. Hoogst waarschijnlijk in een biografie, omdat het een, het is een bekende schrijver uh, dus we zijn niet wie we zijn, we zijn wat de wereld van ons weet. En die man, dat is een ondraaglijke gedachte voor die man. Uh, die man heeft zelf weinig herinneringen. En weet wel dat andere mensen in zijn leven die hij ontmoet geeft... wel herinneringen zullen hebben aan hem. En hij weet niet welke. En mijn bedoeling was, hè, om, om, dat was ook mijn oorspronkelijk idee voor het boek... om daar een soort thriller van te maken. En die man op zoek te laten gaan naar zijn verleden... met die absurde doelstelling om dat alsnog aan te passen... en alsnog ongemerkt bij de mensen bij te sturen. Bepaalde anekdotes, de beleving daarvan... de herinnering daaraan, enzovoort. Dat zou voor mij een soort thriller worden. Dat is ook het centrum eigenlijk van Postmortem. Dat is het boek waar Steegman, mijn hoofdpersonage, Emiel Steegman... Aan werkt. En uh, in het eerste deel zie je hoe dat idee vorm krijgt. Het begint overigens onder de douche. Hè? En dat is ook, dat is, dat is ook echt... echt... Ja, ja, ja, ja, ja. Jij stond op een ochtend onder de douche. En toen zag je dat hele boek ook, zeg maar, terwijl ja. je onder de stralen stond voor je. En dat was omdat je ergens naartoe moest en geen zin had. Ja, ik, ik werd uitgenodigd voor een diner met uh, Estse schrijvers. Uh, die mensen wa <coughs> waren hier op residentie. Hier, ik bedoel, in Vlaanderen. Ja. En um, ja, goed, dan, dan moeten die geëntertained worden... en dan worden uh, Vlaamse schrijvers uitgenodigd... om daar dan uh, mee te gaan dineren. En uh, dat zijn van die dingen waar je eigenlijk... Ja, je kunt daar moeilijk onderuit. Hè. Uh, je, je moet toch je goed wil tonen. En ik bedacht het zinnetje... wegens nogal moeilijke tijden in de familie. Uh, ik zou dus met dat excuus... Uh, dat mailde ik naar de directrice van uh, die literaire organisatie... Um, zou ik nou op de dag zelf zou ik dus, uh, mij, mij laten excuseren? En dat zinnetje broeide in mijn. Ja, dat, dat bleef in mijn hoofd. Tegens nogal moeilijke omstandigheden, omstandigheden in, in de, de familie. familie. En toen dacht ik: van ja, kijk, uh, uh, dat staat nu uh, in haar mailbox. Er zijn geen moeilijke nee. tijden in mijn familie. Als later een een, een, een, een een of andere ambitieuze biograaf op zoek gaat naar iets. Ja, iets probeert te onthullen over mijn leven. Hij stoot op dit zinnetje, zal hij denken van, ik heb het gevonden. Want die moeilijke tijden, daar wordt nergens over gesproken bij andere mensen. Maar hij schrijft het wel naar zijn, naar, naar die mevrouw. Dus daar moet iets aan de hand zijn. En dat idee dat er dus, er is werkelijk niets aan de hand, maar, maar door zo'n klein dingetje, ga je denken dat we, en ga je op zoek. Gaat iemand zo iemand op zoek en wordt een verhaal gefabriceerd dat dus niets met de werkelijkheid te maken heeft. En, en zo ontstond dat idee voor die fobie, die, die biofobie. En dan is het mei 2000. Dat was uh, om precies te zijn 20 mei 2008. weet je nog heel goed. Heb jij trouwens een goed geheugen? Want ik hoorde je net ook iets zeggen over, nee, over die nee. septemberdag... Dat je, dat je 19, 20 september dat je voor het eerst Hermans ja, las. Dat, zijn, dat, dat is nu een datum die ik kan onthouden. Maar uh, ik, heb nie, ik heb niet zo'n goed geheugen, nee. Nee? Nee, en 20 mei ook. Ja, dat is mijn zus, haar verjaardag, dus dat is makkelijk. Maar uh... Hou je een dagboek bij? Nee, nee, nee. Nee. Ik heb geen... Uh, inter... <laughs> ik heb een tamelijk banaal leven. Ik. Maar dit is, dit, is dit is mei 2008. Ik lijk nu een politie dat moet maar <laughs> Ja, ik, ik moet me verantwoorden. <laughs> Dan wordt het 12 juli 2008. Oh. Wat voor dag was dat? Uh, dat, was een, uh, dat begon als een mooie dag. Maar dat eindigde als een, uh, als een nachtmerrie. Herinner uh... je je nog hoe die, of de zon schijnt? Uh... Ja, het was een heel mooie zomerdag. Ja. En, uh, het was een uh, vlakke tour etappe. En uh, toen kreeg mijn dochtertje een, uh, een herseninfarct... op een uh, verjaardagsfeestje bij een vriendinnetje. Wat, wat, uh, wie won de toer? Saster, Carlos. Carlos Saster. En je dochter, hoe oud was je dochtertje? Ze was, uh, uh, ze was bijna vier, in augustus zou ze vier worden. Ja. En je herinnert je, oké, okay, je, wordt, je wordt opgebeld? Uh, nee, ik, ik, zou gewoon mijn, uh, ik zou gewoon René gaan halen van het feestje. En uh, de tour etappe liep wat uit, dus ik was een, een kwartiertje te laat. En toen ik uh, aankwam, uh, lag René te slapen. Maar uh, ja, ze was bijna vier en kinderen van vier slapen eigenlijk niet meer uh, s namiddags. Dus dat vond ik al heel vreemd. En toen, uh, toen kreeg ik haar ook niet meer wakker. En toen was je in het ziekenhuis. Uh, werd daar snel vastgesteld wat ze had? Uh, nee, uh, de apparatuur ontbrak daar. We zaten eerst uh, in een ziekenhuis in een kleine stad uh, dichtbij bij het dorp waar ik woon. En, uh, maar daar ze, konden ze dus niks doen. En toen kwam een, uh, een team van het universitair ziekenhuis in Gent uh, haar ophalen... Om, uh, om daar verder onderzoek te doen. Ze heeft, ze, ze, nee, dat komt overigens niet vaak voor, hè? Bij, bij, bij, bijna nooit. Nee. Ja, ze is nee. vaak bij zulke jonge kinderen. Nee, nee. Dat, dat is, uh, ik denk, uh, een twintigtal bekende. Er waren, toen waren er een twintigtal bekende gevallen uh, in Europa of zo. Dat um, gebeurt echt uh, zelden, omdat um, ja, die aders, dus die bloedvaten... die zijn nog ja, die zijn nieuw, nog, als het ware. En dat, die, die infarcten komen meestal maar voor bij oudere mensen... die al ja, 30, 40 jaar gerookt hebben. Of zo. Of, of... Maar het was, iets, ja, het was iets heel bijzonders. We weten eigenlijk nog altijd niet wat het uh, echt veroorzaakt heeft. Hè. Zoals het ook in het boek uh, uh, niet beslist wordt. Uh, was het een aangeboren afwijking van het bloedvat... Of was het een ontsteking op een bloedvat? Dat weten we nog altijd niet. En dat maakt een groot verschil. Uh, is het een ontsteking, dan kan het nog terugkomen. Dan, is het een, uh, dan leidt ze aan een auto-immuunziekte. Dat weten jullie nog steeds dat niet? Dat weten wij niet, nee. Dus ze wordt heel nauwlettend gevolgd. En uh, um, wij moeten hopen dat het niet meer opnieuw gebeurt natuurlijk. Hoe lang heeft ze in coma gelegen? Uh, vijf dagen. Vijf dagen. En... Want ik heb je een keer eerder gesproken en toen vertelde je me dat. Um, jij zat daarbij en je tikte. Je had een typemachine ook, daar komt de typemachine. Ja, um, ik, dat laat ik mijn, mijn hoofdpersonage doen, Steegman. Ik, ik tikte niet naast de pen. Dat bed. heb jij niet gedaan. Nee, ik, heb notities, ik zat notities te nemen met de pen. Um, maar uh, heel snel ja, voelde ik dat ik moest, ik moest schrijven. De grond uh, verdwijnt onder je voeten en uh, dan heb je toch een houvast nodig. En uh, aangezien ik dat, dus, ja, dat, mijn leven, dat, dat mijn leven is schrijven, uh, dacht ik al heel snel, ik moet, ik moet, ik moet dit opschrijven. Uh, al is het maar voor René zelf, om, om misschien als we het geluk hebben hè, dat ze blijft leven enzovoort, dat ze het later kan lezen dan een soort van verslag, een document. Dat was je wat je deed. Waarom laat ik jou trouwens tikken? Want ja, dat heb je dus niet gedaan. Nee, heb je nee dat maar als Steegman, Steegman ja. uh, tikt. Maar heb je dat overwogen? Uh, nee, ik was toen nog niet uh, in de ban van de typemachine. Dat, uh, dat, dat kwam pas later. En waarom laat je het hem doen? Voor het geluid. Uh, omdat uh, René was in coma, maar ving dus wel dingen op. En um, ik laat Steegman typen, de dokter zegt het ook. Uh, hij zit in de, in de wachtzaal altijd te typen. En zij zegt van kom maar binnen, kom maar in de intensive care unit. En tik maar naast haar bed. Het moet een geluid zijn dat ze kent van haar vader, een schrijver. En dat zal haar uh, op haar gemak stellen en rustig houden. Er is ANWB. Er is een... Er staat een file op de A27, Gorkom, richting Utrecht. Twee kilometer tussen Knopend Lunetten en Knopend Rijnsweer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn ook drie rijstroken dicht. En een melding van het spoor, want door een aanrijding... rijden er geen treinen tussen Eindhoven en Den Bosch... en tussen Eindhoven en Tilburg. De vertraging is meer dan een uur. Ja, dat was een WB. En dit is Brands met boeken op Radio 1. En ik praat met Peter Terin over zijn boek Postmortem. Roman, waarvoor hij dit jaar de ACO-literatuurprijs kreeg. En omdat dit de laatste reguliere uitzending... van Brands met Boeken op Radio 1 dit jaar is... had ik besloten hem uit te nodigen, omdat ik vind... maar ja, daar moet u zich verder maar niks van aantrekken... dat dit de mooiste roman is die dit jaar in Nederland verscheen. En dat had ik niet tegen Peter gezegd toen ik hem uitnodigde. Dat zei ik nu. En we praten nu over je boek misschien... Is het goed, Peter, als je nu een fragment voorleest uit dat middendeel? Want even voor de goede orde, je hebt dat idee... om, om, om een boek te gaan maken over die schrijver... Hè? geobsedeerd ook door zijn, door zijn biografie, mei 2008. Uh, je begint eraan en die zomer wordt je dochter getroffen door een, door een, door een herseninfarct. Daar nog even over. Je hebt dat zinnetje gestuurd... Hoe, hoe leiden die ook alweer? Wegens nogal moeilijke tijden in de familie. Terwijl er niets aan de hand was? Ja, je, kunt, je stelt je soms de vraag. Hè. Had, ik dat, had ik dat niet moeten zeggen? Uh, Want dat zeggen. vraag ik me af. Is nee. een soort morele, wat, zijn de morele, wat zijn de consequenties van dingen die we uh, zomaar zeggen? Hè? We gebruiken allemaal uh, leugentjes om, om, om best wel... Hè, om... Maar als er zoiets gebeurt, dan vraag je af van ja, misschien moet ik toch, moet ik toch iets voorzichtiger worden. Heb je dat oprecht, neem even serieus, heb je dat oprecht afgevraagd? Ik heb dat wel, uh, uh, dat is wel eens uh, door mijn hoofd te komen spoken, ja. ja. Want er is natuurlijk geen samenhang loopt tussen tuss tuss nee, die zinnen en die. absoluut niet. Nee. Maar wat je misschien wel dacht was, je moet voorzichtiger zijn nog met woorden dan je bent. Ja, ja voor de schrijver al zo... was het, een, was het een, uh, een goede les. En je bent al zo voorzichtig? Ik ben al zo voorzichtig, ja. ja. Weer een stuk voorlezen, misschien moet je het even inleiden. Dit is het merendeel van ja, um, ja, het is een. Um, René is uh, opgenomen. Um, het is een lange dag geweest. En uh, zij. Uh, René, uh, Emiel Steegman en zijn vrouw Theresa uh, overnachten in het Universitair Ziekenhuis om dicht, bij haar, om dicht bij René te zijn, omdat uh, de dokters niet wisten wat er zou gebeuren. En um, dit is een, een scène, um, ja, goed. Het wordt onmiddellijk duidelijk. duidelijk. Wakker worden. Het is de eerste keer. We hebben het nachtlampje gedoofd met een gevoel van lichte hoop. Dokter Verrijkt heeft ons opgekrikt. Nog een paar uur en René heeft deze dag overleefd. Ze vecht. Morgen weten we meer. Ik slaap zonder te dromen. Ik ben er even niet. Twee, drie uur. Even is er niets gebeurd. En dan word ik wakker in het universitair ziekenhuis, op een veldbed en gebeurt het allemaal opnieuw. Ik veer op van de eerste knauw van inkt zwart verdriet. Het is uitgehongerd, het heeft uren op me gewacht. Het is, al, het is als een paniekaanval in een vliegtuig, een val in ijskoud water, ik moet eruit. Theresa zit al bij me op bed, probeert me in bedwang te houden, in mezelf. Ik hoor ze wel. De geluiden die ik voortbreng. De afstotelijke klanken die me normaliter uit diepe schaamte doen ophouden. Maar ik heb geen plaats. Geen tijd. Mijn zelfbewustzijn moet machteloos toekijken. Ik ga kopje onder. Ik ben kopje onder. Ik lamp me vast aan Teresa. Die me niet sust, maar aanmoedigt. Ik besef dat ik hiervoor nog nooit heb gehuild, Altijd geprobeerd heb om op te houden. Ik vouw als het ware open. Ik maak plaats. Eén zalig moment is me verliezen in het verlies een soort winst. Dan hebt het weg en volgt de lege uitputting. Dit huilen is niet zonder gevaar. Het blijft nooit zonder gevolgen. Wanneer precies weet ik niet. Ergens tijdens de woedende storm. Er is iets geknakt. Nee, verkeerde woord. Het cliché past niet. Losgeraakt. Er is iets op drift. Het zwerft door mijn romp. Het is fysiek. Ik zou niet kunnen aanduiden waar het ooit thuis hoorde. Het zit steeds op de verkeerde plek. Het zal mij in niets belemmeren. Maar bij alles wat ik voortaan doe, of niet doe, zal het er zijn. Op weer een andere, verkeerde plek. Blijf gelijk hangen aan die, zin, aan die zin. Ik heb hiervoor nog nooit gehuild. Mm -hmm. Het was ook zo. Of heb je dat heel ingenieus bedacht? Nee, dat was, uh, dat was uh, toch een beetje mijn gevoel, ja. Ja, ja dus wel gedaan, maar niet om, om de, omdat je ooit zoiets tragisch had meegemaakt... als wat, wat zich daarvoor trok. Ja. Dat je echt onmachtig was... Ja, zoals het er staat. Ik, ik, had, uh, ik had nog nooit gehuild. Ik bedoel, als je huilt. Um, ja, dacht ik aan ophouden. Ik bedoel, dan huil je niet. Ja. Weet je waarom ik het vraag? Omdat je begint in mei 2008 aan het boek. met een idee. En dan, in die zomer, optrekt zich deze ramp. Ja. En wanneer. Ben je met het boek op deze manier verder gegaan? Dat weet ik niet precies meer, maar um, ja, na een tijd, dus uh, René uh, overleefde het gelukkig en uh, ja, begon aan een uh, zware validatieprogramma enzovoort. En, Wat betekent, moest ze leren lopen weer opnieuw? Uh, ja, ja ze was, uh, haar rechterzijde was verlamd en uh, ze kon, ze, haar spraak was uh, verdwenen. Dus ze kon ook helemaal niet meer praten, ze moest nee. met gewaren... Ja. En na een bepaalde tijd, ja, kijk, dan word je toch weer de vakman. Hè. Dan word je toch weer, uh... weer zo'n boek uh... Uh, zich in je hoofd aanbieden. En, en, en denk je: van maar, wacht eens, ik had dat idee. En wat als ik nu eens het verhaal vertel zoals het mij overkomen is? Dus met, met de douches erbij. Dus ik voeg gewoon een laag toe. Uh, je hebt de bekende schrijver met zijn biofobie, en dan heb je de onbekende schrijver die op een idee komt voor zo'n boek. En toen ik dat had... Uh, ja, werd ik heel blij... omdat ik, ik, ik zou veel meer kunnen vertellen... over, uh, over uh, literatuur ook in het algemeen. Ik zou veel meer dingen kunnen tonen. Het zou veel gelaagder worden. En ik zou ook... die hele episode kunnen verwerken. Om het... Uh, ja, als het ware in één boek dan... een postmortem, zou ik mijn dochter een boek schenken... waar ze zowel... Uh, de beheestering van haar vader kon zien in deel 1, hoe hij leeft voor, voor literatuur. Ja, want dat. Maar had je dat toen al af? Dat idee bedoel je? Ja, dat idee was af, maar ja. je moest het nog schrijven. Ja, ik moest het nog schrijven. Precies, Nee, maar even dat voor het goede hoor. Nee, nee, nee, ik moest het nog schrijven, ja. dat, maar toen bedacht ik dat en. Um, ach, van dat is perfect. Als ik dit boek tot, het, tot een goed einde kan brengen, dan neem ik op de koop toe alle wind uit zeilen van een eventuele biograaf. Want alles wat mijn leven betekent, staat in dit boek. Er is niks meer aan toe te voegen. Nee, dus het was, een, het was een... En toen werd ik heel... Toen het zo'n gewicht kreeg voor mij ook... Uh, ja, raakte ik in, in lichte paniek. Want ik moest het dan nog schrijven. En ik wou het ook geschreven hebben. Ik wou... Ik wou... <laughs> het is raar, maar waar? ik heb echt heel voorzichtig geweest. Ik ben... Ik ben nauwelijks nog buiten gekomen. Ik maar heb, wat bedoel je nauwelijks nog buiten? Maar ja, goed, ik wou niet dat ik toch nog uh, het, alsnog het loodje zou leggen. Uh, voor het boek af was. Maar wat, wat had je in gedachten met het ja, loodje? Het, leggen? Ik weet het niet, Ja, ik kan zomaar onder een auto lopen. <laughs> bedoel, het kan heel snel voorbij zijn. Maar, dit is dat toch ook gaat, maar hoe, hoe wonderlijk we zijn, hè? want de roekeloosheid die je had. met dat zinnetje dat je de wereld ja, instrooide. Ja. Hè, wegens omstandigheden in de familie, er was niks aan de hand. Ja. Die roekeloosheid was je dus opeens ook helemaal kwijt. Ja. <laughs> zo van, ik durf er staan niet meer over, want die ene. Je weet woont... het maar nooit. Je woont in een dorp, hè? Er ja. komt één postbode per dag langs, of zo. Dus... Ja, ja, goed. Ja, dus, ik weet het. Het, het, het, is, het is belachelijk. Maar um, ja, die gedachte leefde toch echt. Ik, dit, was het, dat, dit was nu eens het boek dat ik echt wou geschreven hebben. En. Um, en ik heb toen ook ja, elke dag gewoon keihard gewerkt. En uh, een jaar later was het. Uh, was Je dochter uh, was de hele dag thuis ook, of niet? Uh, ja, In die periode was ze thuis, en mijn, mijn vrouw was, uh, was thuis bij haar. Ja. En dat is. Die, die, die, die, die, die revalidatie, hoe lang heeft hij in beslag genomen? Of is hij nog steeds? Die is nog bezig, maar de eerste twee jaar, na zo'n uh, infarcte. Uh, twee jaar, uh, elke dag uh, vier à vijf uur uh, revalideren in het uh, universitair ziekenhuis. Kan ze weer praten trouwens, of niet? Het kan weer praten, ja. Dat is ook wel weer wonderbaarlijk hoe dat... Uh, het, uh... Als je het nu zegt wonderbaarlijk... komen we bij een ander aspect van het boek. Daarom? Namelijk, ik vind dat er een klein mirakel gebeurd is... met, het, met mijn dochter. En uh... Het is een aspect van het boek... die, die niet dikwijls de, niet belicht is geweest in, in de recensies. Maar uh, Emile Steegman begint als een man die als het gebeurt, het infarct, zichzelf oplegt om niet te bidden. Bid niet. Hij verbiedt zichzelf om te bidden, omdat hij bidden chagheren vindt. Hij vindt bidden onderhandelen met God, het op een akkoordje gooien. En uh, Hij wil niet, met zijn, dochter, uh, hij wil niet uh, met zijn dochter als inzet beginnen onderhandelen met, met God. Later, in het derde deel, wat daar hebben we nog niet over gehad... En derde de deel komt zijn, ja, zijn gevreesde biograaf in spe aan het woord. De biografie is nog niet geschreven. Maar uit bepaalde opmerkingen van de biograaf blijkt dat die man dus, ja, misschien toch uh, gekeerd is. Want uh, uh, hij, hij sterft aan een, aan een vreselijke kanker. En op de doodsbrief staat wel degelijk... Uh, hij heeft het leven uh, tot het einde en dank aanvaard... Waaruit mag blijken dat hij geen euthanasie gepleegd heeft. Nogthans, vreselijk einde. En hij blijkt ook begraven te worden. De plechtigheid vindt plaats in een kerk. Wat de biograaf ook opvalt. Van een kerk? Steegman? Hoe kan dit nu? En daar komen we dan, als we de redenering doortrekken... over de macht of de onmacht van, van, van, van, van, van fictie... Misschien is dit een soort bezwering. Misschien is dit... Uh... Dit boek een soort gebed. En is dit mijn gebed met de vraag om René helemaal te laten genezen? Dat zou kunnen. Want voor, in, in, voor hoever, in hoeverre, dat klinkt heel onhandig wat ik nu zeg, maar dat moet maar. In hoeverre is ze nu genezen? Um, ja, ze, ze, is, um, ze heeft een gebrek. Ze heeft ze een gebrek. Dus ze is, uh, ja. Dan Kan ze onderwijs volgen? Uh, gelukkig is uh, cognitief uh, uh, niks geraakt. Maar uh, een groot deel van haar hersenen is verdwenen. En dat betekent dat uh, haar wat overblijft veel zwaarder belast wordt. Ja. Dus ze heeft het in het onderwijs moeilijk om bepaalde dingen aan te... Het duurt allemaal langer en het, duurt ook, het, het kost haar ook veel meer kracht om, om dingen aan te leren. Maar tot nu toe... Maar wat je nu zegt, hè? nog even terug naar dat middenstuk... waarin je beschrijft hoe je, uh, met je vrouw... maar goed, dat is die schrijversteegman, maar dat ben jij natuurlijk... die daar zit uh, aan, dat, aan dat bed. Was dat, was, dat, was dat moeilijk om op te schrijven? Of was, was het hele, hele boek eigenlijk wat dat betreft moeilijk? Of was het paradoxaal genoeg misschien juist wel helemaal niet moeilijk? Nee, het, het, het, nee, het waren zijn wel drie vragen tegelijk. Het was, bank. het was minder moeilijk... Um, dan je zou denken. Om, ik zei het er net al. Toen ik, het, toen ik noteerde ja. in het ziekenhuis... Dat was, dat, was, dat, was, dat, was, dat was niet makkelijk. Maar tegelijk waren dat misschien wel... dat waren echt hele mooie momenten soms. Ik bleef tot heel lang... Um, op de intensive care unit. Uh, en ik, ik mocht dat. Ik mocht daar blijven. En... Uh, op zo'n uh, unit proberen ze dus ook um, dag en nacht te laten gebeuren. Want meestal zijn er geen ramen enzovoort. Dus dan wordt het licht wat gedimd en dan wordt alles rustiger. En ik herinner mij nog heel goed dat ik naast René zat. Um, de machines liepen allemaal heel rustig. Alles was onder controle. De verpleegsters stonden klaar van als er, voor als er iets zou gebeuren. En hoewel het een heel onzekere tijd was... Zijn dat mijn mooiste herinneringen? Dat ik s'avonds op 10, elf uur nog zit te noteren, nog zit te schrijven naast haar bed, terwijl zij ja, eigenlijk in coma ligt, maar goed. Ja. Maar veilig, als het ware, veilig in veilige handen. Dat, was een heel mooi moment. dat waren heel mooie momenten. Um, later, toen ik. Uh, het, ja, later werden die notities materiaal, toch. En had ik wel wat afstand. Het was niet altijd makkelijk, maar ik had het wel. Het gebeurde ook heel geleidelijk. Hè? Bedoel, je bent daar dag na, dag na dag mee bezig. En dan ja, verdunnen die, die emoties. Wat ook nodig is om het, om het goed te kunnen opschrijven. Anders schrijf je het veel te emotioneel op en wordt het sentimenteel. Maar voor mijn vriendin was het, wel, um, ja, was het lezen toch wel een uh, serieuze klap. Uh, om, om opnieuw alles mee te maken. Want toen ze het laatste jaar, het boek was af, begin dit jaar, waren we drie jaar toch verder. Ja, bijna vier jaar verder. En uh, om het dan opnieuw allemaal zo te beleven, was, uh, was, was moeilijk, ja. En wat ik zo bijzonder vind van je boek, en dit is geen vraag, maar gewoon een opmerking, Wat ik zo ongelooflijk bijzonder vind, is dat je... Oké, okay, je bent aan het boek bezig. Er voltrekt zich een ramp. In die kleine eenheid die je bent als gezin, met je dochter... Je gaat verder, je betrekt dat erbij. Je neemt afstand ook. Dat is ook wat je in het boek doet. Je, je beziet de dingen ook van een afstand. Om dan uiteindelijk weer terecht te komen bij iets wat je zegt... wat ik wel heel mooi vind, uiteindelijk zeg je, is het... en dat zeg je ook zonder enige ironie, is het misschien wel een gebed? Ja. Ja. Ja. Um... Ja, ik, ja, goed, uh, ja, ik, het is toch een, een soort poging om iets, te, om iets te bezweren, denk ik. Dus um, ik denk uh, ik begrijp wel als geschreven als, als wordt... Hè, het boek gaat over de onmacht van fictie. Ja, om, in, in die zin dat wat ik ook schrijf... Um, dat zal niet kunnen wegnemen wat er met haar gebeurd is. Natuurlijk niet. Langs de andere kant... Um, Probeer ik met dit, met, met deze fictie. Nou ja, het, het is een soort bezwering. Ik, kan, ik, kan, ik heb daar nee. geen verklaring. Daar nee, geen, maar dat geen is uitleg wat... voor. Maar, maar dat, zo voelt het. Ja. Heb jij, als je het hebt over, over, over de, de, de, de, de, de, de, de macht van de literatuur, als we terugkeren naar het begin van dit ja. uh, gesprek. Hè? Dat je op die kamer zat in Engeland, waar was het ook alweer? In Londen was het. Londen. Niet de, niet de slechtste plek om te zitten. En <laughs> ja, nee, nou nee, ga maar nou zeggen van wel. Nee, nee, nee, nee. Uh, nee, het was niet de slechtste plek, maar het was. Uh... God, ja, nee, ik, ga er, ik ga er niet verder op ingaan, want uh, nee, het, het, het leven van een salesmanager is ook niet uh, zo rooskleurig. Maar toen las je dus De Donkere Kamer van Damocles. Ja. Kles, en we hebben het nu over, over wat, wat literatuur ook vermag. Is dat, denk je, ook wat je toen uiteindelijk. Of uiteindelijk wat je toen ervaren hebt toen je dat boek las, zonder dat je dat misschien wel onder woorden kon brengen? Nee, goed, het heeft simpelweg mijn leven veranderd. Um, en uh, dat, is zo, dat zijn zo van die, van die, ja, van die eikpunten, hè, of van die, hoe noem je dat? Van, van die punten waarop een leven plotseling een wending neemt, en, en scharniert, en, en een andere kant uit gaat. Um, En dit is nu, postmortem, is voor mij nu weer zo'n moment. Dus. Um, ja, voor mij is literatuur. Uh, heeft die wel degelijk. Een, een als het geen macht is, dan toch een heel grote betekenis. in mijn leven. Is het een kracht.? Dit moet een krachtinspanning voor je geweest zijn. Dat is elk boek. Um, ja, maar, maar het ene boek toch echt meer dan het andere, hoor. Ja, dat, ja en toch. Ik, ik heb er ook met plezier aan gewerkt. Omdat ik. Um, het overstijgt enkel de episode met, met René. Het. het, het het is een constructie, het is een, het is een compositie. En daaraan werken als vakman dan... Uh, ...verschaft ook enorme, ja, een enorm genoegen... Um, dus in die zin valt dat allemaal wel mee. Ik, je zult me niet horen zeggen dat dat schrijven uh, zo verschrikkelijk uh, lastig werkt. Oh, nee, nee. nee. Zo, nee. De, de, de, nee, nee de, je ja. bedoelt, dat is die romantische ja. onzin van... Uh, he, de, geen nee. inspiratie en oh ja. god, uh, het ja. gaat allemaal niet lukken. Nee, ja. maar ik bedoel wel... Het, nee, tuurlijk. Het heeft te maken met, met, met je dochter. Uh, ja. Snap je? Die, ja, dat, Mij, wat, toen ik die beslissing genomen had om, dat boek, om dit boek te schrijven op die manier... was het zelf een soort van opluchting... Dat het boek zou komen. Ik heb eigenlijk met plezier gewerkt. En minder met, met verdriet. En de plezier dat ik dit boek zou kunnen schrijven voor haar. Dat was voor mij een... Uh... Ik ging lachend haar werken. En ook omdat je de, de, natuurlijk de, de, de woorden vond voor... Nou ja, voor, noem het maar op. Uh, het, het, het, het verdriet. Ja, dat is dan de uitdaging natuurlijk. Hè, omdat dat, allemaal, uh... dat wat je overkomen is. Hè. Maar, maar dat, moet, dat moet lastig zijn geweest. Die, hoe, hoe slaag je erin om die afstand tot jezelf te nemen? Wat je in het boek dus ook doet. Ja... Alsof je dus ook al werkend bijna een personage kunt worden. Dat is het ook natuurlijk. Alsof je al schrijvend een personage van jezelf wordt. Ja, afstand wordt. impliceert inderdaad dat. Ja, um, ja ik zag E-mail steven. e, e tegen, maar valt niet helemaal met mij samen ook. En uh, ik heb ook zelfs uh, bepaalde dingen uit het biddendeel, uit het, het, uit het uh, ziekenhuisverslag zeg maar, heb ik ook gemanipuleerd om, om het boek uh, te laten werken. Dus. Ja, het blijft, het, ik zeg het, het blijft materiaal en het komt natuurlijk heel dichtbij. Maar in, voor een ander boek geldt dat ook. Bij een ander personage heb je ook die, die nauwe gevoelens... En die, en, en, en die betrokkenheid, als het goed is. En uh, is dat net dezelfde inspanning. Dus voor mij was dat het, was het niet, zo, niet zo uitzonderlijk. Je hoopt natuurlijk dat je dochter dit boek wanneer gaat lezen? Uh, dat wanneer, hoop ik heel erg. Wanneer hè? zou ze dit moeten lezen? Goh, ja, Dat weet ik niet. N niet te vroeg ook... Uh, ja, ze zal toch wel een jaar of 16, 17 zijn, zeker? Dat ze dit hoop, gaat lezen. Hoop ik wel, ja. Op een mooie dag in juli. Ja, hopelijk, ja. En dan haalt ze het ja. per ongeluk uit de kast. Ja, dat zou mooi zijn. Wat, wat een romantisch idee. Ja. En dan gaat ze... het. Nee, maar stel je dit nou eens voor. Jij bent schrijver, dit moet jij je kunnen verbeelden. <laughs> je hebt niet gezegd dat het er is. Je denkt, er komt een dag dat ik haar dat boek ga geven... Ik heb, ik heb wel gezegd dat ze weet dat het boek er is. Je hebt het al verteld. Waar? Ja, ja ze weet dat het boek bestaat. Nee, nee, wat zij... heb je gezegd tegen haar dan? Ik heb haar gezegd dat het boek uh, over haar vader en over haarzelf gaat. Ja. En wat vroeg ze toen? Niet zoveel. niet zoveel. Ze vond het heel leuk. Ze vond een mooie cover. Uh, met die beer erop. En, uh... Nee, niet zoveel. Nee. Maar voor, voor een kind... Bedoel... Zij leeft, dat is het mooie aan kinderen... ook toen het kort nadat het gebeurd was... en ze weer bij bewustzijn was enzovoort... als zoiets gebeurt bij een kind... kinderen raken nooit in een depressie daarvan. Bij volwassenen is dat bijna de regel. Als er een zwaar infarct is... of als er een zwaar trauma is... volgt er een depressie. Kinderen leven in het nu. En dat is de grote sterkte van haar geweest. Dat ze altijd in het nu geleefd heeft. En niet bezwaard werd... Door, de, door gedachten aan het verleden of aan gedachten, uh, uh, gedachten aan de toekomst. En met dit boek is dat ook zo. Voor haar is het ja, niet vanzelfsprekend, maar ja, haar vader schrijft boeken... en nu heeft hij een boek geschreven waar nee ook in voorkomt. Voor haar gaat dat eigenlijk niet verder op dit ogenblik. En dat is ook mooi zo. Daarom wil ik haar ook een beetje afschermen van allerlei gedoe met, uh, met media... Uh, ik, ik wil er daar helemaal van afschermen. En ja, dat, er, zij, dat, dat ja. er een cameraploeg ja. over de vloer ja, ja, komt. Dan, en dan wordt en dit ze, is, een, ja, ja. een soort bezienswaardigheid. En, en alles wat ze nu heeft opgebouwd en zelfvertrouwen... Ja, wordt dan weer niet gedaan, omdat ze dan weer voorgesteld wordt... als iemand uh, met, met, een, ja, met een gebrek natuurlijk. En dat was ook niet de inzet van de nee, boek. Gewoon, natuurlijk. Dat, nee, dat mag duidelijk zijn geworden, nee, maar natuurlijk. dan kom ik hier toch weer met die... Nee, dat is geen romantische gedachte. Dit is een nee, gedachte. maar het was wel een mooi beeld dat, ja. dat ze op een dag... zonder dat ik iets het is, zeg, ze het, het boek is, uit de kast neemt. En twaalf, stel je voor, 12 juli. Hoe oud is ze nu? Ze is, is acht. acht, zei al. Ja. Nou, over acht jaar. 12 juli is het dan ook... 14, 15 juli. En ze is genezen. Want je gebed is verhoord. Ja. Het is helemaal, ze is helemaal genezen. We moeten nu niet te veel met woorden spelen. Maar ze pakt het boek uit de kast. En ze is vergeten dat het over haar ging. Want dat... En jij bent op een schrijverscongres. Je bent, toch je bent toch uiteindelijk ja. naar Estland toe gegaan. Ja. En ze begint te lezen. En ze komt bij het middendeel. En ze leest het boek uit. Wat, al, ja. wat, wat hoop je nu... Je mag over twintig jaar weer wat anders vinden... dat ze dan denkt als ze dit leest. Ja, ik hoop vooral dat ze... dat ze ziet dat... Um, God, ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Uh, ik denk dat ze zal zien hoe graag uh, haar ouders haar gezien hebben... en hoe haar ouders uh, sterkte vonden bij elkaar. En hoe belangrijk zij was voor ons. Toen ook al. En hoe mooi jij het verbeeld hebt. Niet alleen voor haar, voor jou, voor je vrouw, maar voor de Misschien, lezers ja, ook. Ik, ik, ik hoop dat ze het ook een, gewoon een mooi boek vindt, een goed boek vindt, ja. Want dat is het ook. Het is ja. een gebed voor je dochter... en het is een eerbetoon aan de literatuur. Zullen we het gewoon daarop houden? Prima. Ben je al een nieuw boek begonnen? Ik, uh, ik, ik leef met een nieuw boek in mijn hoofd, ja. En hoe begon dat? Even in één zien. Hoe begon dat je staat onder de... met een beeld van Monte Carlo? Een, een, een dalende zon op, de, wand van, uh, op de, de helling van Monte Carlo, het, het wit van de, van de huizen. Een nostalgisch beeld, jaren zestig. Prachtig. We zitten midden in de winter en we hebben gewoon een zomersbeeld van Monte Carlo. Dank je wel, Peter Terin met wie ik in Brands met Boeken op Radio 1 sprak over postmortem. Wat mij betreft, ik zeg het nog maar eens een keer, de mooiste roman van dit jaar. Bekroond met de Arco Literatuurprijs. Volgende week is hier Mangiare van de NTR op de laatste vrijdag van het jaar. En dan heb ik ook nog een mededeling over komende maandagavond. Want dan zitten Jeroen van Kan en ik hier van 8 tot 11 uur. En dan gaan we met heel veel verschillende mensen praten over de avonden van Gerard Reven. 65 jaar geleden is het dat dat boek verscheen. Dit jaar verscheen het derde deel van de biografie van Nop Maas. Hij is erbij. Anton Doutsenberg, een bewonderaar van de avonden, zal er zijn. Tijgertje en Woerat zullen hier act de présence geven. En Gerard Reven zou zeggen, waar hebben we het aan verdiend... Uh, Wim Noordhoek is er ook nog. Die neemt fragmenten mee uit de opname van de avonden. Zoals gelezen door Gerard Geven. Met commentaar van Gerard Geven. Dat allemaal. Maandagavond dus op Radio 1. Kerstavond tussen 8 en 11 uur. Waar hebben we het aan verdiend? Straks in twee dingen. Na het nieuws van 8 uur praat Alice de Bruin met Eddy Koopman. percussionist en slagwerker bij het Metropoolorkest. Het was een spannende week voor het orkest. Dat bijna dreigde te verdwijnen. Maar gisteravond stemde de Tweede Kamer in met een voorstel... om het orkest toch nog subsidie te geven tot 2017. En daar gaat het dadelijk na achterover. Dit was Brans met boeken. Tot snel. Het Radio 1, jaaroverzicht. Gisteren rond half negen aan de stationsweg in Haren. Het was zo eng allemaal.